Goedemorgen. ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Kroegbazen zien de bui al hangen. Want het lijkt erop dat zij vanaf morgen weer om 7 uur s'avonds dicht moeten. Het is een van de gelekte coronaplannen uit de persconferentie van vanavond. Deze baas is niet blij. De IC's lopen misschien weer over, dus dan moet je wel iets doen. Het is alleen vervelend dat het dus weer de horeca is. En uh, het, het lijkt de makkelijkste knop om aan te draaien, dat gevoel krijg ik een beetje. Vandaag overleggen de ministers nog over de rest van de maatregelen. Ze zijn het nog niet eens over de vraag of je na die lockdown nog wel een QR-code moet krijgen na een negatieve test. Of alleen nog maar als je geprikt of hersteld bent. Vanavond om 7 uur wordt er meer duidelijk op de persconferentie. Transavia moet een boete van 400.000 euro betalen. Twee jaar geleden kon een hacker heel makkelijk de systemen binnenkomen en de gegevens van 81.000 mensen inzien, medewerkers en klanten. Volgens de autoriteit Persoonsgegevens deed Transavia veel te weinig om dat te voorkomen. Een primeur voor Utrecht. Handhavers en toezichthouders mogen daar binnenkort tijdens hun werk een hoofddoek of een keppel dragen. Het is de eerste stad in Nederland waar dat straks mag. Amsterdam probeerde het een paar jaar geleden ook mogelijk te maken voor politiemedewerkers. Daar kwam toen heel veel kritiek op. Kinderen konden gisteravond weer met hun lampionnetje langs de deur. En sommige mensen doen dan alle lichten uit en duiken weg onder de bank... Maar een vrouw uit Lelystad pakte juist flink uit. Ze deelde niet alleen snoep uit, ze had ook haar hele huis verseerd. Mijn idee was om uh, het een beetje op een Hans en Grietje huis te laten lijken. Dus ik heb allerlei snoepjes opgehangen, uh, lollies, we hebben zuurstokken. Een heks natuurlijk nog, dat hoort er ook een beetje bij. Ik vind het heel leuk van dit huis. Het ziet er ook heel geweldig van de buitenkant uit. Dit lijkt wel op een snoephuis. En volgend jaar op 11 november is er weer een snoephuis. Ik heb zelf geen kinderen, maar ik ben zelf een groot kind, zeg ik altijd. Dus uh, ze zeggen wel eens, hè, de slingers moet je zelf ophangen in het leven. Dus uh, nou, dat hebben we gedaan. Het weer best wat zon, alleen het noordwesten blijft grijs. Soms valt daar wat regen. Morgen begint ook nat, daarna wordt het beter en dan gaat of 12. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Twee bijzonderheden in de regio. Om te beginnen op de A7 vanuit Zaanstad naar Horen. Daar vanaf Purmerend 3 kilometer file tot aan Avenhoorn. Daar staat namelijk een vrachtwagen met pech op de rechte rijstrook. Reken daar op een kwartier vertraging. Ook oponthoud op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar. Daar vanaf Heerhugowaard 3 kilometer file. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. Vertraging is zo'n 20 minuten.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 Autobedrijf Sandvoort ook groemt op zaterdag. Zin in Sandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.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 Ik the video.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 Lost. so I guess I'm just a fiend, consumed by the scene, the stage and the screams where it's just me and Keen. stop for a minute, I think about things I really don't wanna know, so I guess I'm just a fiend, consumed by the scene, and I'm the first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 dat jij er niet meer bent. Ik weet dat ik er niet anders voor je kon zijn. Als ik zonder jou ga, ik dood van de pijn. Want toen ik je zag op die eerste dag, was ik zo verzacht. Oh, ik wil je in mijn armen, maar ik weet niet waarom ik zo je Porque sinceramente dale recordarte Si tú estás la soledad gana el combate La luna no sale si no te vuelva a ver ¿Por qué no te voy a olvidar? I've been a olvidar? ¿Por qué a olvidar? ¿Por Baby, yo no tengo apuro Vamos a hacerlo de a poquito Pégate con disimulo Que si el miedo te lo quita ik was vol, ze Ik zocht er veel naar aandacht en ik was zo idioot. Dat het ik alsof ik jou niet meer zag staan en nu ben je onbereikbaar en is alles misgegaan. Sinserida, tu te fuiste sin necesidad. Tu volviste sin necesidad. Pero tu te fuiste con tu ausencia y tu ik soledad. Ik dacht dat ik niet alles voor je kon zijn. Vrijkies zonder jou ga ik dood van de pijn. Want toen ik je zag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 Heb ik een kapitaal, ik vind jou niet zo bijzonder. Bijzonder, maar mezelf des te leuk, en interessant naast jou. Ik ben de je de allergotste werk. Want als jou ben ik de beste, gaafste, koelste, hipste, zoeste, liefste, beste, pijnste, slimste. En de allerleukste aller ken. Jij is zo stabiel.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 en bedankt, dus. ik, ben de ik ben de leukste Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFM Het is zaterdagavond, zomaar ergens in het land Na een week hard werken, gaan de stoelen aan om te ontspannen, met een biertje in je hand Tot in de laatste uurtjes, haal die klok maar van de baan. Ja, wij gaan los met z'n allen, los met z'n allen Laat al je zorgen vallen, vanavond gaan we knallen Ga los met z'n allen, los met z'n allen, we zijn niet meer te remmen, we laten ons niet temmen we gaan los. ja wij gaan los, met die handen zwaaien, en met je kantje draaien, Vanavond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 You so much.